Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Artsen slaan alarm over ketamine. Vooral op feestjes wordt dat gebruikt. Je gaat ervan hallucineren en je kunt in een hele heftige trip terechtkomen. Maar ketamine is ook heel slecht voor je blaas. De artsen zien steeds meer jonge mensen met klachten binnenkomen. Ook Robert van 25 kreeg problemen na een jaar ketamine gebruiken. Dan ga je op een gegeven moment bloed plassen en er komen ook stolzels, bloedstolsels komen erbij. En op een gegeven moment moet je steeds vaker naar de wc. Dat werd van kwaad tot erger. Dat was eerst ieder uur. Op een gegeven moment werd het ieder half uur en uh, later zat ik iedere tien minuten op de wc. De artsen zeggen ook dat ze soms de blaas moeten weghalen en een stoma moeten aanleggen. Een apart buisje waardoor je toch je urine kwijt kunt. Er komt voorlopig geen 2G-systeem waarbij je alleen ergens naar binnen komt als je gevaccineerd of genezen bent van corona en niet meer met een negatieve test. Het kabinet wilde dat invoeren, maar omdat de coronacijfers op dit moment niet best zijn, vindt minister De Jonge het te gevaarlijk. Meer dan 150.000 mensen hebben afgelopen week een boosterprik gekregen. Mensen van 60 jaar en ouder krijgen zo'n extra coronaprik, zodat ze beter beschermd zijn tegen corona. En geen Home Alone, Love Actually of The Muppet's Christmas Carol. SBS6 gooit het op de avond van de eerste kerstdag over een andere boeg. Ze zenden van half zeven s'avonds tot half elf een knapperend haardvuur uit zonder reclameblokken en met kerstmuziek op de achtergrond. SBS zegt dat ze mensen willen inspireren om geen tv te kijken met kerst, maar om eens aandacht te hebben voor elkaar. Al viel het vorig jaar ook een beetje tegen met de kijkcijfers. Toen werd de Disney winterknaller Frozen uitgezonden, maar de film eindigde niet eens in de kijkcijfer top 25. Het weer nu nog droog, maar tegen de avond begint het eerst te regenen. En daarna gaat het waarschijnlijk sneeuwen. In het oosten van het land kan er ook een laagje sneeuw blijven liggen. Morgen is er af en toe zon en wordt het een graad of vijf. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is in de Hart van de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar heeft 3 kilometer file tussen Akersloot en Knoop het De N242 Alkmaar Middenmeer is dicht bij Knoop het En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Raymond James Antwoord top 52 Cindy Loper See That's why I love you. So Stone. See. Harry Styles.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 Romeo en Ziti Abueni oh. Moneskin Una signore e signori fuori gli attori vi conviene toccarvi coglioni vi conviene stare e buoni qui la gente è strana tipo spacciatori troppe notti stavo chiuso fuori mo li prendo a alci sti portoni sguardo in alto tipo scalatori quindi scusa mamma se sto sempre fuori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 Weer van uh, ja. de Rainbow Radio Zandvoort <laughs> Regenboog Top 52. En dit was nummer 31, Morneskin, met ja, Ziti niet. Uh, uh, dat was het, het uh, verzoeknummer wat we gedraaid hebben... van Edward van Vendel, van het boek Gloei. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. ja. dus ja, dat ja, was ja. zijn verzoeknummer. Ja, ja. Dus en bij deze het... Edward... Hij staat in de lijst. Hij staat in de lijst, ja, inderdaad. En dat was natuurlijk uh, de nummer 1 van het Eurovisie Songfestival ja, van dit jaar. Ja, ja, ja, ja. Ja. En daarvoor het prachtige nummer van uh, uh, Paul de Leeuw, of gezongen door Paul de Leeuw, niet van Paul de Leeuw. Nee, de Leo. hij is niet van Paul de Leeuw. Destijds gezongen door um, Prompt, natuurlijk de naam ontschoten. Um, <laughs> Romeo en Julius uit de musical Heerlijk Duurt het Langs, van Neem ja. Geesmit. Ja, dat weet ik dan weer wel. Ja, maar hoe heette ja. de. Uh, ja. Ja. Ja, nou beginnen toch de jaren te tellen. 100. Nou, dat doet nou, er ook ja. verder eigenlijk nee, helemaal niet precies. toe. We gaan lekker luisteren naar het volgende nummer. En dat met een knipoog naar mijn man. Want uh, op dit nummer zijn wij naar destijds de ambtenaar van de burgerlijke stand gelopen. Kijk, wat is komt een hier. mooie herinnering? Joss Stone, L-O-V-I. -E. Nummer 30. L-O-V-I, -E. Joss Stone. Ja. Nummer 29 Atemloos door die nacht. Helene Fischer Dat was het prachtige nummer Atemloos door die nacht van Helene Fischer. En Voor jou, Fred. Ja, precies. We weten dat je luistert. Ja, en want uh... Uh, je gaf <laughs> ons ook nog even de hint uh, ja. zeg maar over het antwoord op de vraag waar wij niet Heel opkwamen. Rotmier, ja. Willem Nijholt. Met, ja, ja, dus is Romeo en Julius inderdaad. Willem dus, uh, Nijholt. Dank je wel, Fred. Ja. <laughs> en daarvoor Josh Stone met l o v -E. En uh, nou, de rest hebben we al afgekondigd. Um, we zitten inmiddels zitten we op uh, nummer 28. Wordt steeds spannender. Ja joh, wat ja. zou de nummer 1 zijn inderdaad. Ja, uh, mm -hmm. ja, ja. ja. <laughs> um, order to You van Harry Styles. En daarna gaan we lekker door naar... Nou ja, hoe kan dat ook anders? Somewhere over the Rainbow van Eric Clapton. Toch? Ja. Nummer 28. Adore you, Harry Styles. 27 Somewhere Over the Rainbow Eric Clapton Oh I'll you stop. Wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way across the chimney top. That's where you find me somewhere. Nummer 26 Heroes, David Bowie Bowie met het prachtige nummer Heroes uit 1977, geweldig nummer. En daarvoor natuurlijk een extra lange versie van Somewhere Over the Rainbow. Want ja, dat is toch wel een beetje. We horen hem elke programma, maar dan heel kort. Ja, precies. Nou, gewoon lekker helemaal voluit. Precies. Ja, en dan is het de oorspronkelijke versie. Dat is de oorspronkelijke. Ja, ja maar, maar deze is prachtig van Eric Clapton. En even wat. Nou. Weer een diversiteit, zeg maar, in al die nummers. Want ja. wat dat betreft uh, hebben we van alles wat in de lijst staan. Ja, heen. mooi hè. Heerlijk ja, het is echt Heel bewijnen. bijzonder. Ja. Ja. Um, volgende is een. Uh... Een verzoeknummer. Ja. En wel een verzoeknummer van Stefan. Maar Stefan wilde niet gebeld worden. Ja. Dus we hebben geen telefoonnummers. Dus we konden hem niet bellen. En uh, Stefan zegt: uh, zij is de queen of pop. En dat bedoelt hij mee. Dat is Madonna. Ja, kan niet anders. En ja. And like a prayer. 25. True Colors, Cindy Loper. de echte kleuren, oftewel uh, True Colors, van uh, Cindy Loper. En uh, de, ik spreek die naam verkeerd uit. Maar goed, we gaan zo meteen naar, ja. naar nummer 24. Ja, de, de 25e is al gepasseerd net, uh, dus met die True Colors. We gaan zo meteen naar nummer 24, maar voordat we dat doen... dat is namelijk wel een speciaal nummer, hè Anja? Ja, zeker. Ja, Charles Nafour. Ik ben zelf gek op Charles Nafour. Dat heb ik van mijn moeder. Die was ook altijd uh, uh, gek op Charles Nafour. Dus ze draaide ze regelmatig plaatjes van. En uh, Comedy is een van de weinige nummers uh, van Charles Navour, die ja, voor onze community eigenlijk bedoeld is. Dat uh, gaat over een, uh, een uh, homoseksuele man die, uh, en zijn eenzaamheid. Een wat oudere homoseksuele man. En de eenzaamheid die hij voelt als hij in zijn eentje thuis is. En dan treedt hij op uh, als travestiet in een club. En dan heeft hij het leuk. En daarna gaat hij weer alleen naar huis. Ja. Het, uh, ja, dat is het verhaal van het lied. En ik vind het een heel mooi lied. Welke een... onderdelen van het nummer raken jou het meest? Of uh, wat zit het, waar zit het uh, dan in? Nou, nou, nou door, zeker in die tijd. Hè, daar hebben we het echt over. Over de jaren, eind jaar 60, 70. Uh, ja, het was homoseksualiteit. Daar kon je niet voor uitkomen... Uh, zeg maar, nou, tot, tot, zeg maar, in die periode werd er ook nog gesproken over homofilie. Ja, als zijnde een ziekte als zijnde een ziekte. Precies, ja. Precies, ja, ja. ja. En, uh, en hij, hij laat ook weten dat hij dus uh, gepest wordt... Hè, door, door, door de heteroseksuelen die hij tegenkomt. Um, en en uh, alleen als hij dan optreedt, dan kan hij ja, daarmee zijn... Uh, dan, dan staan ze echt te kijken van... Wat? Dus wat dat vind ik een soort striptease act wat hij dan heeft. En uh, ja, dat, dat is uh, prachtig om te zien hoe hij dat dan uh, ervaart. En, uh, ja. Maar in die tijd, ja, zeker in Frankrijk... Uh, je mocht alles doen, maar er vooral niet over hebben. Ja, een speciaal plekje dus in de lijst op uh, nummer 24. We gaan naar hem luisteren. Jeans als Navour met Comil -Dize. Nummer 24. Comil Dize. Jeans als Navour. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Rue Sarazate J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché.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 Rapide. Mais on le fait avec humour en dans des calembours mouillés d'acide On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé marcher on du Saint-Jean, ce qu'il croit d'être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazzi, les colibés mais laisse froid, puisque c'est vrai, je suis un homme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 Number 23, Morning Has Broken, Cat Stevens. Ja, en dit prachtige nummer van Cat Stevens, Morning Has Broken, is natuurlijk de nagedachtenis aan onze eerste en trotse ambassadeur Ruud Kuik. Vorig ja. jaar helaas overleden door, uh, door corona. Ja. Maar proud as he was tijdens Pride at the Beach. Prachtig, ja, dat was ze altijd. Een, uh, ja, hij was inderdaad een van de eerste ambassadeurs uh, van LHBTNC. Ja, precies. Ja. Ja. We gaan uh, dit uh, uur afsluiten met twee nummers um, die we iets korter moeten draaien vanwege de tijd. En, uh, oh, nou, ik zie onze technicus uh, meer valt mee. komen. Waarschijnlijk kunnen we voor ja. Dus uh, nou, laten we snel onze monden houden en dan gaan we gewoon luisteren. Yes, daar komt hij. Nummer 22. You've got a friend. Carole King.